Middernacht, het is zaterdag 21 december... Patrick Holzkamp met het NOS-journaal. In Den Haag is woensdag een meisje van 15 tegengehouden... dat naar Syrië wilde vertrekken. Dat heeft AIVD-topman Bertolet gezegd in Nieuwsuur. Bertolet maakt zich zorgen over de Nederlandse jongeren... die naar Syrië gaan om zich aan te sluiten... bij radicale moslimgroeperingen... die tegen het regime van president Assad vechten. Het waren er dit jaar volgens hem bijna 100.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 Julia van der Toorn heeft de RTL4-talentenjacht de Voice of Holland gewonnen. De 18-jarige zangeres uit Bussum kreeg in de finale net wat meer stemmen... dan Mitchell Brunings, die tweede werd. Eerder op de avond waren Jill Helena en Gerry Dantema al afgevallen. Julia werd in de Voice gecoacht door Marco Borsato. Ze heeft een platencontract en een auto gewonnen. De 3FM-actie Serious Request heeft sinds woensdag... al ruim 2,3 miljoen euro ingezameld... Vorig jaar was de tussenstand op de tweede dag 1,7 miljoen. De actie staat dit jaar in het teken van diarree. Daaraan overlijden jaarlijks 800.000 kinderen. Het glazen huis staat dit jaar in Leeuwarden. Het weer in de loop van de nacht en ochtend in het westen en noordwesten regen. Minimaal rond 3 graden. Aan zee neemt de wind toe tot stormachtig met zware windstoten. En het wordt vandaag overdag 6 of 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Goed, laten we beginnen. Laten we beginnen met het aansteken van de open haard. En als er geen open haard voorhanden is... laten we dan beginnen met het aansteken van het vuur van de verbeelding. Laten we beginnen, zoals ik dat nu al exact tien jaar lang onafgebroken... één keer in de week doe, als met het ogen... Op morgen achter de rug is en een nieuws is geweest, laten we beginnen met de toekomst. Laten we beginnen met het einde, deze finale, dit jubileum. En laat ik beginnen met te zwaaien naar de trouwe luisteraars die zo lang zijn opgebleven. Die zijn gebleven, ik ben jullie echt dankbaar. Christian Funke brengt ons in beeld, u kunt het allemaal meezien. Laten we, voordat we beginnen, beginnen met het aanbieden van excuses. Van de exact 400 gasten die de bereidheid hadden... om op dit onchristelijke tijdstip van 2 minuten over 12 in de nacht... aan te schuiven voor een ontmoeting. Wat niet zelden heeft geleid tot weer volgende ontmoetingen. Onvoorziene ontwikkelingen, nieuwe wegen, verleidelijke inzichten. Van al die 400 inspirerende gasten heb ik er nu maar 3 mogen uitnodigen. Terwijl die andere, 397, met evenveel recht en reden... Laten we beginnen met de vreugde en de trots dat deze drie gasten de bereidheid hadden om voor een tweede keer op het onchristelijke tijdstip van twee minuten over twaalf in de nacht aan te schuiven voor een ontmoeting. Een vervolgontmoeting. Laat ik beginnen met de verzekering dat zij behoren tot mijn all-time favorites van de afgelopen tien jaar. Laten we niet in herhalingen vervallen. Laten we beginnen. Laten we beginnen met het einde. Laten we beginnen met de toekomst. Laten we beginnen met het voorstellen. Welkom. Rob Heijnberg, Henk Oosterling en David van Rijbroek. Geweldig dat jullie er weer zijn. Wat is jullie inschatting? Hebben jullie veel gemeen met elkaar? Nou, het is in ieder geval aan dezelfde ruimte op dit moment. <laughs> dat is wel heel wat. Henk Oosterling. <coughs> <coughs> maar nou, dat is dan, wat mij betreft is dat alles. Ja? Nou, voorlopig wel. Nou, ik ken jou natuurlijk. Je bent filosoof, je, je naam komt voorbij... Rob Wijnberg heeft het Ik heb het boek gelezen natuurlijk. Fantastisch boek over ons. Van Rijbroek. Dus dat is, dat is de gemeenschappelijkheid waarvan we vanuit gaan praten, denk ik. Ja. We en hebben natuurlijk onze, onze vooroordelen en onze verwachtingen. En uh, die moeten we uitspelen, denk ik. Ja. Wat we gemeen hebben is dat we hier alle drie al eens een uur eerder zijn geweest. <lacht> in, in mijn <lacht> geval zeven jaar geleden. En ik ben in die afgelopen zeven jaar uh, ellendig vaak geïnterviewd geweest... Maar dit interview zeven jaar geleden was voor mij wel het beste interview wat ik ooit heb gekregen. En ik zeg bewust het woord krijgen, omdat het echt een cadeau was. Ik kwam toe met de trein uit Brussel, ik was net ongeveer op de minuut dat het nieuws begon, uh, was ik hier en meteen daarna begon de uitzending. En het was uh, ook een gesprek met Lex Bolmeijer, pure magie. En ik denk dat dat voor jullie beiden ook geldt. En dat is hetgeen wat ons hier vanavond samenbrengt. Want nou jongens. Als jullie het onderling verder even willen uitzoeken. Dan ga ik nu weg. Nee, dat ging over jou. Want ja. dat klopt wel. Dat had ik ook. Ja? Ja, zeker ja. ja ik, heb, ik, niet dat, ik denk dat jij wel iets meer interviews nog hebt gegeven dan ik. Maar ik heb er ook wel wat gegeven. En altijd als ik begin over. Wat was nou een goed interview? Dan was het dat interview. Ik, ik kan ook niet helemaal precies uitleggen waarom. maar Ik weet wel waarom. Nou? Omdat jij... Nee, omdat ik op een gegeven moment zei dat ik, dat ik dacht dat jij um, een ongelooflijk groot vertrouwen in de mens had. Dat raakte jou volgens mij. Oh, dat zou kunnen, ja. Ah, dat is dus de truc. Tegen mij heb je ook zoiets gezegd. <laughs> nee, nee, nee, is het het is, wel... zo is zo simpel. Nee. Ach, joh, ja, nee, nee, joh. Jij... Zat... Nee. Ik ga die 400 terugluisteren, ja. misschien zeg je dat tegen iedereen. <laughs> nee, maar ik herinner me wel. Dat, dat... Ja, we gaan die bijna mee ophouden, luisteren, echt. Maar gelukkig is Henk degene die dat helemaal niet deelt. Dat is heel prettig ja. natuurlijk. Wat, wat <laughs> ik denk dat jullie delen is uh, dubbel, uh, veelzijdigheid. Kijk, je bent, uh, als ik naar Henk kijk, die is niet alleen filosoof, maar ook kendo-artiest, zwaardvechter en uh, sociaal werker. Uh, Rob Wijnberg is en uh, filosoof, maar ook ondernemer inmiddels en journalist. David van Rijbroek, archeoloog, maar ook schrijver... en daarom ben ik bezig in de politiek om die te hervormen. Dat, Zegt dat misschien, als ik een, een, een, een voorschot mag nemen op de toekomst... is dat wat essentieel zal blijken? In de het toekomst? feit dat je meer bent dan, ja, dan één, ding. één ding. Nou ja, dat, kijk het feit dat we zeg maar, niet meer ons kunnen beperken tot één ding... Dat heeft alles te maken natuurlijk, met het feit dat de wereld in zijn feedback loops... zo snel en zo accelererend... Zeg maar, op ons terugkomt dat uh, zaken niet meer gescheiden kunnen worden. Dus uh, dat betekent dat je volgens mij niet meer je categoriaal kan terugtrekken... op een soort burgt. Ja, ik praat als wetenschappen bijvoorbeeld. Zelfs wetenschappers zijn niet meer in staat om dat te doen. Maar ik denk dat... Uh, dat is wat de wereld afdwingt. Je moet. Uh, ik denk dat dat door de media afgedwongen wordt. Maar de toch manier is ook... wij communiceren, de, de, de, de, de, Het format waarin wij communiceren is zo, zeg maar grensoverschrijdend en doorbrekend dat we niet meer ons uh, op één burt kunnen zeg maar, uh, vastzetten. David? Ik, ik word vaak soms als veelzijdig omschreven en ik weet nooit of dat een compliment is. Meestal is het als compliment bedoeld, maar ik vind dat eigenlijk een beetje synoniem met een vorm van rusteloosheid waar ik niet altijd even gelukkig mee ben. Mijn voornemen voor 2014 is om minder veelzijdig te zijn. <lacht> ik, wil... <lacht> <Ja>. <lacht> ik wil weer... Traag, klein en diep leven. Sinds mijn boek Congo verschenen is heb ik een soort, uh, ja, heb ik een soort veelvuldig leven leven in de breedte, om het met uh, Afta van der Heijden te zeggen. En uh, dat kan wel opzwepend zijn gedurende bepaalde tijden, maar ik vind het toch een uh, hoogst... Onbevredigend bestaan. Dus maar dat ik, komt dan omdat iedereen op je springt waarschijnlijk. Wel, om well, naar iedereen, zoals mijn vriendin zegt, een stukje van mezelf uh, denkt te mogen claimen. Ja. En voor 2014, ik ga trouwens vanaf vanaf nieuwjaar, ga ik drie maanden in een boerderij op het platteland wonen. Ik ga ook zoveel mogelijk offline proberen te zijn. Ik heb, ik heb echt behoefte aan uh, ja, aan aan aan geen veelzijdigheid. Veelzijd, dan nou, wat word je dan weer? Wat zegt u? Wat word je dan weer? Wat word ik dan weer? Ja, dan word je één ding, of uh, wat uh, word je dan? Ik bedoel, je suggereert dat je dan de veelzijdigheid aflegt... omdat je je op één ding concentreert. Ik vind menselijke concentratie van het mooiste wat er is... Zeker. maar het is van het moeilijkst bereikbare wat er is op dit ogenblik. Voor jou? Voor mij, maar misschien ook wel voor de hele wereld. Uh, Borderline Times noemt een Belgisch publicist dat uh, sinds kort. En dat, dat is wel een beetje zo. En ik heb... Ik kan natuurlijk ook wel. Het, het heeft iets heel stimulerends om in, in het heet van de strijd te staan. Ik heb dat ook als ik op de redactie van de correspondent kom, waar Rob hoofdredacteur is. Wow, het het gonst daar. Men is daar met een geweldig project bezig. Dat is, dat is spannend. En ik, ik, die energie daarvan is ook verslavend. En tegelijkertijd. <laughs> Gaat hij op een boerderij zitten. Dat noem ik dus veel. Dat je dus niet één ding kunt zijn waarop je. je... <coughs> nou, dat was een grapje. Ik moest aan denken: van, is dat de toekomst? Nou, als je naar mijn vak kijkt... dan is het veel meer steeds meer de, de toekomst. Uh, journalisten waren al generalisten. En we konden, konden over alles schrijven. Elk genre. Ja, het moest overal overgaan. Uh, vandaag doe je die reportage. Morgen moet je daar een bericht over maken. En nu gaat het steeds meer. Tenminste, dat, dat, dat probeer ik ook bij de consument. Uh, de, de expertise. Dus je wordt... Je, je staat ergens voor. Je vindt iets belangrijk. En daar word je steeds deskundiger in. En dat probeer je als journalist op een agenda te krijgen. Een, nieuw, een nieuwsagenda op zijn minst. Mm -hmm. En dan misschien zelfs op een politieke agenda. Ben Greenwald, de man die de. Achter Snowden. Uh, Achter Snowden, dus die, die, die uh, onthullingen heeft ja. gepubliceerd. Dat is iemand die al jaren bezig is met dit onderwerp. Daardoor, daardoor ook bij Snowden t, uh, terecht kwam, als het ware. Um, en is nu een krant aan het opzetten. Met precies gespiegeld daaraan. Dus allemaal mensen die al jaren bezig zijn... met iets wat zij heel erg belangrijk vinden. Dus volgens mij is het niet de veelzijdigheid hier, maar iets doen. Oké. Okay. Ja. Maar geniet je niet van, tenminste dat heb ik... dat je voortdurend, juist omdat je op een bepaalde expertise zit... en de andere mensen die daar iets herkennen... wat weliswaar op een heel ander gebied dan ingezet wordt... maar iets herkennen, dat je geniet van het feit dat je met nieuwe... Uh, velden in aanraking komt, netwerk in aanraking komt waar je, je in moet verdiepen... en dan plotseling dingen leert kennen die je daarvoor nooit leerde kennen. Dat die, veel, met andere woorden, dat die veelzijdigheid een effect is van je eigen nieuwsgierigheid en je ja, interesse. Ja. Ja. Zeker. Ja. Nou, le le le het leukste aan mijn werk, kort samengevat, vind ik... Uh, uh, uh, dat ik elke keer weer nieuwe dingen leer van al die mensen om me heen. Maar dan is veelzijdigheid is misschien een oud woord... Namelijk een woord wat nog in een discours zit waar je één ding doet... en mm. dan tien dingen doet en dan rusteloos moet zijn omdat je tien dingen doet. Maar misschien veelzijdigheid, als je dat in een ander discours vertaalt... heeft dat iets te maken met een soort integraal denken... waarbij ja. alle dingen aan elkaar samenhangen maar waar je altijd geworteld bent in een bepaalde expertise... waar je ook je power vandaan ja. haalt. maar waar je, doordat je openstaat naar alles... die expertise steeds krachtiger kan maken... zonder dat je het contact verliest... met andere velden die om je heen bewegen. Ik vind ik heel goed samengevond. Ja. Ja. Ik, ik, ik, Veelzijdigheid als synoniem van openheid. Ja, ja, dat lijkt me interesse, zou ik zeggen. Ja. Ja. Ja. Dat is ons beeld voor de toekomst. In het begin, het eerste statement is gemaakt... om 11 minuten en 56 seconden over 12. <lacht> ik heb vier <lacht> vragen voor jullie waarvan de laatste was, wat gaan we doen? Als je het hebt over doen, je hebt het uh, de voorzitter gegeven. Laat ik jullie ook nog even ordentelijk introduceren... op basis van die eerste ontmoeting. Henk Oosterling. Kijk, het mooie is dat, u, dat ik ze niet steeds hoef te benoemen... want u herkent ze aan de stemmen. Dat is heel prettig, als moest ik steeds zeggen... Henk Oosterling, Rob Weinberg. Dat is ontzettend irritant om te doen. Dat ga ik dus niet doen, u, u weet wie het is. Uh, u herkent hem aan zijn Rotterdamse accent. Kind van uh, havenarbeiders. Zweert bij Foucault. Het gesprek met Henk vond plaats op de dag in 2004 dat er aangekondigd werd dat er in Groningen een groot afluisterstation zou komen. Grappig, hè? Hij voorspelde dat we nog veel met terrorisme te maken zouden krijgen. Hij zei toen: Er is een strijd gaande tussen fundamentalismes. Het Westen heeft namelijk zijn eigen fundamentalisme, geloof in de markteconomie. Dat tien jaar geleden. Hij zei ook: We kunnen geweld niet meer denken. Hij gelooft in vakmanschap en wil van Rotterdam een vakmansstad maken. Hij werkt met kansarme kinderen in Rotterdam-Zuid. We moeten ons naar het geweld toedenken. Is dat wat we moeten doen, denk ik? Nou, we moeten in ieder geval, uh, om uh, in mijn expertise te blijven, met Adorno ook constateren dat het geweld een gegeven is. En dat we daarmee moet, uh, moeten leren omgaan. En als we dat, uh, nou, dan hoeven we niet alleen bij Adorno, dan kun je dan ook bij uh, Tibetaanse de uh, denkers, uh, whatever, weet je wel, wat in het oosten rond, rond uh, hangt. Maar in ieder geval uh, dat dat geweld een gegeven is. Dat lijkt me wel. En de verhouding tot dat geweld... lijkt mij de, de, grootste, de grootste opgave... voor de toekomst in ieder geval. Op het moment dat je het weg gaat drukken... en je vanuit een zuiverheidsideaal... jezelf op een punt stelt waarin jij... dat geweld of niet in je hebt... of uh, zeg maar uh, kunt uitsluiten... dan krijg je toch wel een heel vreemd systeem. Okay. Ja. David van Rijbroek, archeoloog, schrijver, politicoloog... heeft nog geen bekers gehaald in zijn leven. Komt uit Vlaanderen. Zijn moeder was kunstenares. Zweert bij Camus. Honderd jaar geleden. Hij heeft nogal wat verliezen geleden, zei hij, eh, in 2007. Dat gesprek vond plaats in, zoals hij noemde, historische tijden. Hij vond, want hij was hier in Nederland om een lezing te geven... over de stand van zaken in het theater. Hij vond dat het theater de onzekerheid van de tijd zou moeten opzoeken. Hij zei ook, de tijd boetseert ons. En verder, het besef van het absurde is de basis voor medemenselijkheid. Hij schreef een imposante studie over Congo... en hij heeft besloten om de politiek te hervormen. Hij pleit tegen verkiezingen. De tijd boetseert ons. Dat vind ik nog altijd. Dat is een prachtige zin. En sindsdien ben ik alleen maar verder geboetseerd geraakt. Het staat dat niet haaks op dat je het behoefte hebt om te hervormen. Laat de tijd het werk doen, zou je zeggen. De tijd is een grote machine die individuen vermaalt. Maar af en toe zijn er individuen die de tijd een beetje kunnen vermalen. En dat is het interessante, denk ik. In welke zin boetseert de tijd jou? Maar als ik zeg de tijd boetseert mij, heb ik het niet zozeer over, ik over twee betekenissen van tijd. Het gaat niet zozeer over de tijd van ja, je, bent, je bent kind van je tijd, slachtoffer van je tijd, dan kan je weinig aan doen. Het gaat eerder over, over tijd als, als metafysisch gege gegeven: dat je. Dat je hier een tijd bent. Dat je bewust bent van je tijdelijkheid. Dat je ook echt een, een tijdig wezen bent. Ik bedoel niet met tijd. In, in die ja, zin ja. de tijd boeceert. Mm -hmm. Ik bedoel het niet van de politiek van vandaag. Of mm -hmm. de macro-socio-economische structuur van vandaag. Ik heb het bijna in de Heideggeriaanse betekenis. Ik had nooit gedacht dat ik in een interview... <lacht> mijn laatste interview voor ik naar een boerderij... <lacht> had, had plotseling over Heidegger. <lacht> het, kan, het kan nog heel erg de verkeerde kant op gaan met mij. Maar... Het, het besef van uh, ja, de, ja, de geworvenheid, dat je, dat je een soort, een soort dat je diep doordrongen bent van de tijdelijkheid van, van je bestaan. Hm. En dat dat je boetseert. En dat dat je engagement vormt. En je betrokkenheid op de wereld vormgeeft. Er zijn heel veel mensen voor wie het engagement vertrekt... vanuit een religieus besef, vanuit een gevoel van genade. Mijn engagement start vanuit genadeloosheid... of van een besef van genadeloosheid, vanuit het absurde. In die zin ben ik nog altijd heel erg verwant met de 100-jarige Camus. Rob Wijnberg, filosoof en journalist uit Groningen, Amsterdam. In ieder geval nu Amsterdam. maar ja, al negen jaar. Zoon van een confronterend psycholoog, zweert bij Nietzsche... Um, het gesprek met Wijnberg vond plaats in de tijd dat er een proces werd gehouden tegen Geert Wilders. Hij pleitte voor een onverkort geloof in de vrijheid van meningsuiting. Hij zei, de ene overtuiging is net zoveel waard als de andere. Laat al die gebroken wereldbeelden maar op elkaar botsen. Hij zei ook, vertrouwen is een levenswijze. Werkelijk vertrouwen is blind. Dat komt zo nog terug. Hij gelooft in twijfel. Hij startte een eigen krant. De correspondent, digitaal platform, ver voorbij de waan van de dag. Twijfel je wel eens of je daar goed aan gedaan hebt? Um. <kijf> nou, dat vind ik heel vroeg nu. <laughs> We staan nog maar drie <laughs> maanden. Als ik dat nu al zou doen, dan... Uh... Nee, ja, serieus twijfelen. Maar twijfel is de twijfel die je besluit. Daar kies je dan toch niet voor? Ja, maar je hebt twee soorten twijfel. Okay, ja, welke? Uh, ja, en overigens moet ik je wel even corrigeren. Want ik nee. kan me niet voorstellen dat ik ooit... En als ik dat gezegd heb, wil ik het terugnemen. Dat elke mening evenveel waard zou zijn. Uh, dat is absoluut niet waar. Uh, dat relativisme... Uh, ja. dat is volgens mij nog nooit... één rationeel iemand aangangen. Um, uh, dat je in vrijheid... dat, dat je geen metapositie kan innemen... waarin je kan beoordelen... welke uh, interpretatie van de werkelijkheid... nou de werkelijkheid is. Uh, dat wil niet zeggen dat... sommige interpretaties niet beter zijn dan ja. andere. Je gebruikt inderdaad ook het woord wereldbeelden. Hè? Dat, dat, dat, dat die op elkaar botten. <coughs> ja. ja, en dat ze... Het feit dat de werkelijkheid ons geen interpretatie opdringt... En dus, en, en dus dat je aan oneindige interpretaties kan bezig zijn... wil niet zeggen dat uh, er zijn echt wel interpretaties die je verder helpen... en interpretaties die je terugbrengen. Ik zeggen. Uh, dus ik geloof wel in een hiërarchie. Dat zou ook wel moeten, want als je dat niet zou doen... dan zou je ook zelf geen overtuigingen hebben. Hoe bepaal je dat? Of een interpretatie je terugbrengt? Daarmee bedoel je dat je achteruit gezet wordt? Ja, of nou ja, ja, hoe bepaal je de hiërarchie in wat jij waar vindt Precies, of niet? Ja. Uh, volgens mij is dat. Ja, dan krijg je, kom je gewoon op het perspectivisme. Nou ja, Nietzsche noemde het al. Volgens mij doet ieder mens dat vanuit um, wat hem op dat moment verder helpt. Ik ben heel erg gevoelig voor het idee dat waar is wat werkt. Um, dus je zou ook in plaats van Nietzsche Rorty kunnen noemen. Ja. Waar is wat werkt? In de, in de zin van als mijn opvatting mij brengt waar ik hoop te komen, dan is die waar. Ja, maar dat mij, maar moet ik dat interpreteren, dat jij als psychologisch subject... zou ik maar zeggen, als een ik, daarin doorslaggevend bent? Of zijn er andere overwegingen die daarin meespelen? Andere mensen, nou, het is niet een je je een, Ja, het is niet een ouders. egocentrisch ik. Dus het kan okay. ook, dat ik kan ook als overweging hebben, helpt mijn gezin uh, dit mijn okay. gezin vooruit. Of, hoe breed ga je daarin? Um, ik kan het, je persoonlijk land, of, kan het je land zijn. Uh, ja, dat, Sovinisme. Ja. Wilders heeft ook een, wei. Ja. Nee, dus ik, een daar, dus wij. Nee zeker Dus Mijn theorie is in de zin van. Iedereen doet dit. En iedereen doet het op zijn eigen schaal. Okay. Um, schaal dus, is wel belangrijk. denk ik. Ja. ja. Uh, en. en um, uh, ik heb. En volgens mij hebben we dat ook gemeen. Um, wel de neiging om de schaal. Groter te maken dan alleen mezelf. Dus ik hoop wel meer te bereiken voor meer mensen... dan alleen maar mm. mij en mm. mijn drie vrienden, zeg maar. Ja. Dat, ja. Meer dan mij en mijn drie vrienden. Dat lijkt uh, mijn situatie wel hier in deze... <lacht> ja. <lacht> ja. Maar dat, dat gaan we dan proberen. Ik heb beloofd dat we het zouden hebben over de toekomst. Um, maar dan moet je toch een startpunt hebben. En ik heb er een gevonden. En dat is het volgende verhaal. Dus ik zou zeggen, schenk nog eens bij. Het duurt eventjes. Ja, we gaan even een paar minuten luisteren naar een verhaal... Er is een acteur die dit verhaal vertelt. Matthijs Jansen van de groep Wunderbaum. Die, al jaar, die nu al een tijd bezig zijn met een groot project... dat zich jaren, uh, over jaren uitstrekt. De New Forest. Zij ontwerpen een nieuwe samenleving. Uh, maar dit is niet van hen. Dit is van een van jullie. Uh, en het heet Fictie. Fictie. Al weken ben ik verdiept in een fascinerend verhaal. Een verhaal in de beste traditie van de klassieke dystopie. Regeringen die in woord democratisch zijn... maar inderdaad alle trekken hebben van totalitaire regimes. Markten die op papier vrij en concurrerend zijn... maar in de praktijk bestierd worden door een paar corrupte multinationals... en natuurlijk een bevolking... die naar eigen zeggen boos en ontevreden is... maar in werkelijkheid kunstmatig gelukkig wordt gehouden... door tv-soaps en spelen. Frans Kafka meets John de Mol, dat idee. Vooral bizar... Is de newspeak in het verhaal. Geen woord lijkt nog de betekenis te hebben die het oorspronkelijk had. Bezuinigingen worden steeds hervormingen genoemd. Oplopende werkloosheid en een toenemend aantal bedrijfsfaillissementen heet stagnerende groei. Massa-ontslag heet winstmaximalisatie. Exorbitante bonussen marktconforme salarissen. Ook al zo absurd, het zogenoemde schuldenplafond... waar voortdurend over wordt gesproken... blijkt steeds maar weer verder omhoog te kunnen, tot in het oneindige. Aan de politieke partijen in het verhaal is al even min een touw vast te knopen. De sociaaldemocraten slopen de verzorgingsstaat om peperdure gevechtsvliegtuigen te kunnen kopen. De liberalen zoeken steun bij theologische fundamentalisten om de grenzen voor vrijheidzoekende asielzoekers dicht te kunnen doen. En de partijen die de oppositie worden genoemd steunen vol overgave het regeringsbeleid. In ieder hoofdstuk komt ondertussen wel een keer of tien het woord crisis voorbij. Wat lijkt te verwijzen naar banken die recordwinst na recordwinst boeken. Het probleem heeft iets met totaal uit de hand gelopen schulden te maken, die, hoe verzin je het, steeds worden gedekt door meer geld bij te drukken. Dat geleende geld weigeren de banken vervolgens uit te lenen aan bedrijven die het nodig hebben... zodat de reële economie alsmaar blijft krimpen terwijl de fictieve economie explodeert. Het verhaal is trouwens ook niet vies van een beetje ironie op zijn tijd. Terwijl de banken burgers massaal misleiden met totaal ondoorzichtige financiële constructies... klagen ze zelf voortdurend over een gebrek aan vertrouwen. Kafka meets Monty Python, zeg maar. Pas echt beangstigend wordt het overigens als blijkt... dat zo'n beetje iedereen in het verhaal wordt gesurveilleerd en afgeluisterd. Officieel om terroristen te vinden... maar in de praktijk moet iedere nietsvermoedende burger eraan geloven. Miljarden telefoongesprekken, sms'jes en e-mails worden opgeslagen... en geanalyseerd door een of ander Brave New World-achtig instituut. Wie verkeerde woorden gebruikt of verdachte contacten heeft... kan zomaar zonder proces worden gearresteerd en vastgehouden. Zelfs de hoogste politieke leiders blijken doelwit wat vreemd genoeg nauwelijks aanleiding geeft om er iets aan te veranderen integendeel spoiler alert bizarre plotwending opkomst de leiders verdedigen de afluisterprogramma's met hand en tand Ondertussen gaat de planeet zelf ook nog eens naar de kloten. Het klimaat warmt aantoonbaar op... maar de kikker blijft rustig in het water wachten tot het kookpunt is bereikt. Terwijl de stormen over het land jagen... en de golven tegen de nauwelijks nog toereikende dijen kletsen... wordt in het diepste geheim afgesproken... dat over een jaar of twintig exact 86 van het probleem... nog steeds in stand moet zijn gehouden. Want ook al zou er geen planeet meer zijn om het op uit te geven... er moet wel geld blijven worden verdiend. Hoewel dystopisch zit er ook veel humor in het verhaal... zo wordt de plek waar het meest wordt gescholden en bedreigd... consequent sociale media genoemd. Op die sociale media vinden ook extreem geestige debatten plaats... over actuele kwesties zoals racisme in de 16e eeuw na Christus. Bijvoorbeeld Kafka, Mietz, André van Duin. Hoe meeslepend ook, op een gegeven moment krijg je als lezer... wel behoefte aan een ontknoping in het verhaal. Je zit je maar steeds af te vragen wanneer de personages in opstand komen... of op zijn minst een keer gaan protesteren. Maar dat blijkt valse hoop. Er gebeurt helemaal niks. Geen massademonstraties. Geen, wo geen, massademonstraties, geen woedende menigte. Het enige teken van iets wat lijkt op protest in het verhaal... De is een petitie op Facebook met, zoals dat heet... 2 miljoen vind ik leuks. Ik ben helaas nog niet aan het einde, dus vertellen hoe het afloopt... kan ik nog niet, maar eerlijk gezegd vrees ik het ergste. Ik ben nu bij het hoofdstuk getiteld Kijkcijfers. En daar blijkt dat de meeste mensen zich vooral bezighouden... met voetbal, hockey en een programma over boeren... die geforceerd verliefd worden op meisjes uit de stad. Dat belooft voor de ontknoping weinig goeds. Gelukkig is het allemaal fictie. Gelukkig wel. 31 oktober in de Groene Amsterdammer, column van Rob Wijnberg. <lacht> Fantastische. Is, is, is dit een beetje waar we nu zitten? Is dit een samenvatting? Kunnen jullie daarmee kun je dat op, Dan kunnen we verder. Ik had, ik had hem trouwens niet zo gedragen voorgelezen. Nee, dat is mijn verzoek. <lacht> Oké. <Okay. lacht> hoe had je, hoe had je, hoe had je hem moeten nou, lezen? Nou, ik, ik schrijf hem dan wel met iets meer geestigheid of zo. Hoe zeg, hoe zeg je dat? Sfoem. Ja. Ik bedoel, het is ook wel. Um, uh, het is wel. Het klopt wel. Maar je wil het vinden. toch liever een beetje relativeren? Nou, nee, maar. maar um, is het niet waar dan? Jawel, maar. Um, maar wat is het dan? Um, nou, je moet er ook weer niet door ontmoedigd worden. Nou, dat is natuurlijk. Dit leidt natuurlijk naar een vraag. Ja, dit, want als je, als je het zo voorleest, dan denk je, nou. <laughs> maar even dicht Even en, onder het wol maar dan. Ja, maar dat, dat, dit is toch... Kijk even naar, naar Henk Oosterling bijvoorbeeld. Kan je hiermee instemmen dat dit de situatie is... Van waar wij nu met z'n allen in zitten? Nou, kijk, Als je al die dingen achter elkaar zet, dan worden het een behoorlijke hoeveelheid. Ja. Het punt is natuurlijk dat dit soort dingen door elkaar heen gebeuren. En op een bepaalde manier elkaar versterken of uh, ook, elkaar soms afzwakken En dat dat hele complexe web waar wij dan knooppunt in zijn, waar wij zeg maar, op een bepaalde manier ook in vast komen te zitten... dat dat moeilijk door degene die erin zit losgemaakt kan worden. Maar het is wel zo dat wij daar, dit is ook een voorbeeld ervan... we kunnen erover nadenken, we kunnen erover schrijven... we kunnen dat dus opwerpen en dan kan dat op de een of andere manier besproken worden... De hoop die daaruit spreekt is dat een, misschien de stad jouw opmerking op het laatst... dat je zegt van ja, wacht eens even, er is nog een soort reflectie... waar we nog altijd een ruimte kunnen creëren om een andere wending eraan te geven. Ja. Maar je geeft nooit een wending aan die katastrofale... Zeg maar stapeling. Je geeft een wenning aan één van de elementen daarin. die weer in zijn feedback loops okay. andere dingen gaat be, ja. be, be, be, bespreken. In zijn, in zijn totaliteit wordt ja. het onwerkbaar. Nou, de, wanhopig. Die, ja. Nou ja, de grote vraag is of wij dat hele idee van totaliteit nog wel vast moeten houden. En dat is bijvoorbeeld ook wat op een gegeven moment. David zegt, zegt van die absurditeit van Camus. Hè, die honderd jaar geleden geboren is. En uh, het, uh, het leven is absurd. Het enige wat je kan noemen is wordt plegen. Dat is een beetje het effect dat je dit, uh, dat je, dit soort dingen opgelost wordt. Dus de vraag is of wij dit soort dit discours van het stapelen... cumulatief en progressief stapelen van dit soort katastrofale processen... of dat niet gewoon een erfenis is van een denken... die altijd de geschiedenis gedacht heeft in het stapelen naar een eindpunt... waar dan iets gaat gebeuren. Misschien leven we al lang niet meer of hebben nooit in zoiets geleefd... als een stapelende geschiedenis. Dat is gewoon Stapelgek is een goed woord daarvoor. Maar in ieder geval, dat is iets wat hier gebeurt... Ik we hebben natuurlijk altijd geleefd in, in een wereld die aan alle kanten... naar alle kanten zeg maar, zich vernetwerkte. Alleen, ja, tot voor kort waren er slagbomen. En dan spraken we over het buitenland. En er waren er zelfstandige regeringen die allerlei dingen deden. En nu zit alles aan elkaar vast... En dat is echt een totaal andere wereld. Daar moet je je blind voor houden. Je nou, moet dus juist niet de vraag is: op het op een totaliteit blind staren. Lekker nou, zo de, zolang wij praten over totaliteit. lopen we het gevaar dat wij ook die totaliteit aan willen pakken. en in het uh, mislukken nee, nee, nee. daarvan cynisch worden. en ons terugtrekken nee, en ja. onverschillig worden. Okay. En wat, waar ik voor zou pleiten. is dat wij accepteren dat wij gewoon een knoopend in dat netwerk zijn. De ene is wat meer power dan de ander. de ander wat meer netwerken dan de ander. dan de ander snapt de gelaagdheid veel beter dan de ander. Maar. Wij, wij, wij moeten in een zekere demoed, zou ik maar haast zeggen... In de, in de zin van dat je niet moet denken dat jij daar iets aan kan veranderen... maar in een zekere demoed snappen wat... en dan kom ik een woord wat jij in, inbracht... de schaal is waarop jij echt gewoon iets kan doen. En die is vaak heel beperkt. Ja. Nou... De, de teleurstelling van de meeste mensen en het noemen van het iets absurd oh ja. noemen okay. komt voort uit het feit dat jij je schaal zo groot hebt gemaakt, het grijpt de ook sokken in de syndroom ja. van 70-jarige idealisten die de wereld wilden veranderen en dan cynisch worden en zeggen, ja, dat ja, kan, kan Ik bedoel, dat heb ik al meegemaakt, dat gaat echt niet lukken nou, dat moeten we aan voorbij. Schaalverkleining. En, precies. Ja, dan je dus, het, je dus, dan? Je bij de huidige jeugd, ja? om hem even af te maken. Ja, sorry. Bij de huidige jeugd zie je dus, uh, mijn studenten. Waar ik net uh, dossier aan heb gezeten. Ja, dus, uh, vier dagen mee in Parijs heb gezeten. Dan gaan we naar kunst kijken. Dan gaan we allerlei lezingen doen. Die, die zijn veel pragmatisch-idealistischer. Die zijn, hebben niet zulke pretenties. Maar die willen best iets aanpakken. Wat, wat voor. Discours moet je deze mensen bieden om hen niet te ontmoedigen. Ja. Of om, om hen zo op te zadelen met zo'n stapeling eens dus denken: fucking shit. Ja, nou ja, dan, dan doet het er helemaal niet meer toe. Dan ga ik maar gewoon drinken, weet je wel. Dan houdt het gewoon allemaal op. Dus wij moeten ophouden volgens mij met het denken in die totaliteit. Want er is geen totaliteit. Die is er gewoon ja. niet. Er is een enorme verwerving van allerlei dingen die in elkaar grijpen. Alleen wij moeten gaan bepalen wat is onze rol in dat proces nou eigenlijk. Schaalverkleining, David. Nee, niet noodzakelijk. Uh, maar geduld en het besef hebben dat niet alle idealen die zo dierbaar zijn op korte termijn kan gerealiseerd krijgen. En misschien zelfs niet eens binnen de termijn van je leven, maar dat is ook niet erg. Je bent deel van een grotere zoektocht. Wij zijn de meest gemondialiseerde generatie ooit en eigenlijk... Ik ben het helemaal eens met die diagnose die Rob in die, in die column stelt. Het, uh, ook al is het met een, met een soort knipoog, het is toch een soort opsomming van, van de grote ellende van, van dit tijdperk. Dat is ongelooflijk goed en bondig samengevat. En tegelijkertijd heeft dit tijdperk ook andere kenmerken uh, die tot optimisme stemmen. Er is toch voor het eerst een soort global community ontstaan. De nieuwe media staan toch ook toe dat mensen aan alle uithoeken van de planeet zich met elkaar verbonden voelen. Er is toch, ondanks grote verschillen, zijn er, toch, er is toch een soort groei van, groei van, hoe moet ik dat zeggen, een soort moreel besef... Zelfs in de meest platte, populaire media... zelfs op geenstijl.nl... Ja. zijn heel veel van die bijdragen... hoe agressief en zuur en zeikrig ook... zijn die toch gebed in een soort... in een soort moreel besef, in een morele verontwaardiging. En ik vind het op zich niet altijd negatief. Maar verhoud je die morele verontwaardiging vitaal... door je niet te richten op het to totale beeld... van wat er aan de hand is in de hele wereld... maar op dat wat je in je eigen schaal kunt behappen. Dat is... Maar ik denk dat dat van belang dat... is. Je moet, uh, je moet een beetje roeien met de riemen die je hebt. Ja, dat bedoel ik, ja, En dat ik denk zien. dat voor iedere mens, uh, het, uh, het ken u zelf van de oude Grieken van belang is. Uh, weet wat je zelf aan kan en neem niet te veel, als je een kleine vork hebt, nou, zorg dan vooral dat je weinig, maar hoog kwalitatief hooi ronddraagt. En als je vork groter is, dan kan je misschien wat meer aan. En ik denk dat dat misschien ook, uh, zelfoverschatting is ongeveer wel de beste garantie op frustratie. Ja. Sinist, maar een soort, een soort groot idealisme gekoppeld aan een soort bescheidenheid. We moeten allemaal een beetje meer de Dalai Lama lezen. He. Die mens zit elke dag op, op Facebook en Twitter en, uh, en zegt daar eigenlijk elke dag zinnige dingen. Ik heb trouwens net vanavond in een Tibetaans restaurant gegeten naast een foto van de Dalai Lama. Het zal misschien daarvan zijn. <lacht> maar zo grote idealen en ook een besef van je eigen kleinheid... maar laat dat... het is toch okay. niet omdat je zelf klein en nietig bent... dat je dan maar die grote idealen. Wow, wow, het gaat niet lukken, laat maar aan de kant zitten. Maar daarom is het niet zo dat... dat de, als je de, de, de schaal waarop jij kunt uh, acteren en opereren... waarbij je ook het idee hebt van... dat het, het doet wat je zegt en doet dat ontslaat je nooit van de uh, plicht om je te informeren over grotere schalen. Natuurlijk. En dat is natuurlijk de global-local spanning ja. waar we het over hebben. Ja. Is niet dat jij global kan acteren, dat jij de wereld gaat veranderen, maar betekent dat jij de schaal moet zoeken waar jij het toe doet, ja, ja. en iets kan veranderen, maar dat ontslaat je niet van de plicht om voortdurend geïnformeerd te zijn over die andere schalen. Met andere woorden, dat mijn spijkerbroek in Thailand gemaakt wordt, ja. en dat er zo'n uh, zo uh, huis in elkaar flikkert, omdat daar een vent alleen maar mensen erin stopt om zoveel mogelijk te verdienen, dat moet ik wel in mijn Hoofd houden op het moment dat ik bij uh, zeg maar een of andere zaak hier binnenkoop en uh, loop en een, uh, een spijkbroek koop. Ja. Dat betekent niet dat ik denk van ik koop hem niet meer, want dan gaat het beter daar. Maar ik moet wel geïnformeerd zijn totdat er een kritisch momentum komt, waar allerlei andere mensen dat ook doen, en dan ja. plotseling de plofkip uit het uh, schap wordt gehaald en de plofkip gewoon over is. Ja. Dus het is nooit onze autonomie die daar doorslaggevend is. Het is onze alertheid die het mogelijk maakt om plotseling iets te laten gebeuren. Maar die alertheid is toch op dit ogenblik ruimer dan ooit tevoren. Dat denk ik ook. Nee, Honderd eh, jaar eens. geleden zaten zat kinderen Tuurlijk. in de steenkoolmijnen, Tuurlijk. en met het resultaat daarvan werd op één kilometer van die steenkoolmijnen een, een spoorwegbrug gebouwd ja. en geen haan kraaide ernaar. Ja. Terwijl nu dragen we spijkerbroeken die, het was trouwens in Bangladesh, in fabrieken worden ja, ja. die ja, instorten. Ja, dat, ja. en, en tegelijkertijd merk je dat dat tot een mondiale verontwaardiging ja. leidt. En dat is toch gewoon ja. nieuw. Ja. Okay. En dat vind ik eigenlijk een gunstige ontwikkeling. En H&M moet eraan geloven. En een aantal andere brands moeten er ook aan geloven. En die moet gewoon opgeschouwd worden die productielijn. En dat is wat er ja. gebeurt. Ja. Rob... Ja, <laughs> ik was gefascineerd. Ja, nee, nee dat, dat, dat zie ik ook. Uh, hebben wij, want dat is eigenlijk mijn eerste vraag. Uh, Henk had het al over de, wat we moeten. Hebben wij een plicht tot Een soort morele plicht tot optimisme? Mm. Nou, ik kies... Ik, als je me... Als je me zegt, wat zou je kiezen, zou ik daarvoor kiezen. Want dat is wel de betere route, vind Waarom? ik. Waarom? Uh, nou, omdat het gewoon um, uh, omdat optimisme en of, of pessimisme zelfvervulling prophecies zijn. Het een wordt ook sneller waar als je het uitdraagt en gelooft. Je hebt invloed hoe je naar de wereld kijkt, maakt de wereld ook zo. Um, maar of je een morele plicht hebt... dat vind ik wel, te, dat vind ik wel wat ver gaan. Want, uh, um, Gezien de situatie... die je zelf zo schetst. Waarom ik niet vind dat je de morele plicht hebt... om optimistisch te zijn... of po positief daarover te zijn over de mogelijkheden... is omdat het, je moet het wel echt geloven ook. En als je het... uit het plicht doet... dan is het ja, uh, opgelegd. Dan, dan doe je dat omdat dat hoort. Maar je moet het wel vinden... en uh, ook leven dan. En dat... Dat gaat moeilijk samen, vind ik, met plicht. Um, maar ik moet wel zeggen. Ik zat dit zo aan te, luisteren, uh, aan te horen. En ik ben het met meeste wat hier gezegd is eens. Um, ja, er zit er tussenin, dat kunt u zien. Uh, ja, inderdaad. <laughs> zit er ook. Uh, maar met, met één ding niet helemaal. Namelijk dat, dat die nadruk op. Je, dat, je soort, dat er a, een soort bescheidenheid nodig is. Want ik vind namelijk over het algemeen veel meer probleem. namelijk dat we het omgekeerde, dat we zo onzeker zijn... en ons al best wel klein maken. En er zijn heel veel mensen met hele grote talenten... die eigenlijk um, mislukken, tussen aanhalingstekens... doordat ze het niet doen wat ze kunnen... of daar heel onzeker over doen. Doordat ze te bescheiden zijn, in zekere zin. Ja, of een soort zelfrelativering hebben... of al heel automatisch... Ik vind juist dat wij heel erg... Enorm bewust zijn van hoe klein we al zijn. Dat hoef je niet mensen nog eens aan te leren, want dus, dat, dat hebben ze al. Dat is het gevaar van dat je te veel je, je, ja, je, eigen, moet, je, schaal, je eigen schaal uh, moet accepteren als wat voor wat hij is. Als hij klein is dan is hij klein, dan kan ik maar heel weinig doen. Dat ja, nou, waar, daar zit ook een gevaar in dat je dus denkt: nou ja, dus heeft het geen zin, want het ja. is allemaal zo klein. En bovendien, die schaal is niet zo klein, want um, jouw, de rijkwijde van jouw handel is veel groter dan je beseft. Nee, ik heb daar een keer een stuk over geschreven en dan had ik als voorbeeld dat die, die mensen waren net aan het staken, de Madrileense schoonmakers, die, die houden de stad schoon. En uh, nee, gewoon bazaal gekeken, zou je zeggen, uh, als die mensen ophouden met het vuil ophalen, dan wordt de stad vies. Dat is de consequentie. Dat is hun rijkwijde. En als ze hem wel ophalen, wordt de stad schoon. Maar hun rijkwijde is, als je verder dieper kijkt, veel verder dan dat. De criminaliteit gaat omlaag als de stad schoner is. Uh, mensen, het toerisme neemt, gaat omhoog. Uh, mensen zijn gelukkiger, mensen zijn gezonder. De zorgkosten gaan omlaag. De uitgaven van de staat gaan omlaag. Um, de, de, de rijkwijde van uh, de man die de vuilnis ophaalt... is tien keer groter dan hij zelf ooit vermoedt. Maar dat is en, wat Henk net zei. Van, je moet wel besef hebben van, van de grotere schaal. en dus ook de Nee, lijk. maar weet volgens je mij, moet... tenminste als ik het goed begrepen had... je moet besef hebben van de grotere schaal van de problemen... waar je tegenover staat en dan bescheiden zijn... als ik het goed samenvat, nou ja. over wat je daaraan kan doen. En natuurlijk op kleine schaal iets, iets betekenen heeft zin. Het is niet zo dat als je de grote problemen niet oplost... dat het dan dus geen zin heeft wat je op die schaal doet. Maar wat volgens mij nog veel belangrijker is... is dat je beseft dat je met die kleine dingen veel grotere schaal acteert dan je denkt. Maar dat is een besef wat je kunt hebben, maar niet een verketening die je in gang kunt zetten en zeker niet dat jezelf kan toedichten. Nee, en met andere woorden, jij bent niet een doorslaggevende <coughs> factor in dat geheel. Jij kunt wel beseffen dat door de verknoping van alles en in die feedback loops waar alles door met elkaar verbonden is, er wel degelijk een, een kettingreactie komt die andere dingen tot gevolg heeft. Maar wat ik leuk, wat ik interessanter vind aan wat jij zegt, is die, die integrale visie die je nou naar voren brengt. Namelijk dat alles met elkaar samenhangt en dat dus de gezondheid van de stad, maar ook het toerisme daardoor te maken heeft met het feit dat een vuilnisman op een gegeven moment zegt van ik haal het vuil niet meer op. Ja, dat is interessant. Of de vuilnisman dat denkt, maakt mij niet zoveel uit. Maar je gaat het erom dat dit een integrale manier van denken is... die volgens mij noodzakelijk is... en die eigenlijk, dat zou ik graag willen... door politici aangehangen zou moeten worden. Het grote probleem is dat wij in een samenleving leven... die verschot en verkokerd is... en waar die integraliteit geen enkele schijn van kans heeft... omdat iedereen zit te wachten tot hij zijn targets gehaald heeft... zijn investeringen, return on investment... of social return on investment, terugkrijgt voor vier jaar... zodat hij herkozen wordt. En wij dus deze integrale manier van denken... niet politiek, eh, politiek kunnen cashen. Op de nee. een of andere manier lukt het ons niet... Mm -hmm. om die gedachte die ik heel belangrijk vind, namelijk dat je... Hè, dus als je in een wijk een wooncorporatie... veel doet met eh, wijkparticipatie en dan op een gegeven moment investeert in een plein om dat op te knappen... hoe lang duurt het, en daar gaat het om... voordat die investering in een sociaal gebeuren... desnoods een barbecue... uiteindelijk leidt tot de verhoging van de WOZ-waarde. Van die huizen. Waardoor die huizen dus beter verkocht kunnen worden... en dus de wooncorporatie uiteindelijk een aantal dingen met winst kan verkopen. Nou, die hele keten die daartussen zit... Dat beseffen, jij bent nu van de onderkant aan het beseffen, maar van bovenkant wordt het ook beseft. Het zou mooi zijn als vanaf de bovenkant dat geaccepteerd wordt, dat dat inderdaad zo met elkaar samenhangt. Aan de onderkant het uh, bedacht wordt dat het zo met elkaar hangt en dat die twee dingen bij elkaar komen. En dan kunnen wij integraal nagaan denken over wat de rijkwijd is van ons individuele handelen ja. op een bepaalde schaal. Ja. Dat zou een interessant experiment ja. zijn. Ja, en wat ik, ik zie wat... is dat om aan twee kanten met elkaar valt. Aan de ene kant mensen die denken van ja, ik kan niks doen, wat kan ik in godsnaam doen. Aan de andere kant van ja, ga ik niet doen, het duurt te lang voordat het terugkomt. Ja. Nou, ik, ik, mo ik moest, hier, moest heel erg denken, uh, als je kijkt in de politiek, waarom dit er niet is. Een, een van de mooiste voorbeelden, Rutger Brechtman, uh, um, schrijft voor de correspondent... Uh, over vooruitgang. Hij is correspondent vooruitgang. Uh, uh, niet voor niets. Die schrijft prachtig stuk over uh, het BBP. En wat voor een. Uh, dat is een heel dominant getal in, onze, in ons wereldbeeld en in onze politiek vooral. Eigenlijk, uh, hoe het met ons gaat, wordt elk kwartaal zo'n beetje afgemeten aan. Hmm. Plus je in het BBP, minnetje in het BBP. Hm. En als je dan kijkt wat het BBP is... dat vond ik echt een inzicht waar ik nog niet bij stil had gestaan. Hij zegt... Um, um, niet alleen meet het BBP bijna alles wat van enorme waarde is, niet. Namelijk um, vrijwilligerswerk, sociale hm. cohesie... Uh, uh, nou, noem maar al, allemaal dat soort dingen op. Al die dingen die onzichtbaar zijn... ook in bijvoorbeeld het handelen van een Affectieve vuilnisbank. arbeid noemen we ja, dat. Of, precies. Dat meet ze allemaal niet. Dus hoe meer je daarvan hebt, hoe slechter voor het BBP. Dus hoe meer we eigenlijk die, die dingen doen die heel goed zijn... voor een buurt, een wijk, een stad, een land... hoe slechter uiteindelijk de politiek denkt dat het met ons gaat. Dat, dat is één. En twee, het omgekeerde is ook nog zo... Uh, uh, alles wat heel, eigenlijk best wel slecht is voor ons... is heel goed voor het BBP. <lacht> Criminaliteit bijvoorbeeld is een enorme... Uh, dat is gevangenissen, dat is politie, dat is uitgaven... Dus dat is allemaal heel goed voor nee. de koek, de groei... Ja. En uh, um, als je dan bedenkt dat ons hele politieke stelsel totaal doodgefixeerd is op dat ene cijfer... dat zoveel mankementen vertoont... Dan, en, en je begrijpt dan dat al die politici die ons uh, dan een uh, visie moeten bieden... die ook nog eens integraal en holistisch moet zijn... Uh, niet verder komen dan dat. Dat het, dat het cijfertje dat een optelsom is van... Ja, ja, want, ja. want dat ja. gaan ze is namelijk weten. afrekenen. Meten is weten, ja. Ja, ja. ja. dan... Dan, dan word je bijna cynisch, want dan weet je namelijk... dat gaat nooit gebeuren nee. als we daar niet van afgaan nee. Maar je ziet toch hoe langer en meer dat naast het bruto nationaal product... er ook aandacht komt voor het bruto nationaal geluk. In een land als Ecuador bijvoorbeeld is men om dit ogenblik bezig... met een soort nieuw plan voor het land te schrijven. Daar is Michel Bouwens bij betrokken. Dat is de oprichter van de Peer-to-Peer -to -Peer Foundation. Toevallig een Belg die in Thailand woont. En, en daar de, de, de titel van de, van de conceptnota is... Buen Vivier, het, het goede leven... Is eigenlijk het criterium waarmee de welvaart en de groei van een samenleving wordt afgelezen. Ja, is Bhutan het land die dat helemaal opgenomen heeft, die rekent in dat internationaal geluk. is inderdaad. Bhutan staat er inderdaad het Vers mee. En ik was ook probeerd dat nu op Bhutan is een relatief kleine samenleving. Ik vind dat heel interessant. Ik vind ook interessant dat eigenlijk Westerse landen veel meer kunnen leren van niet-westerse landen. Omdat wij inderdaad te zeer gefixeerd zijn hmm. op dat BBP of BNP dat bruto nationaal product namelijk okay. de optelsom van wat hebben we nu eigenlijk geconsumeerd en, en geproduceerd. Ja. Bijdrage aan het geluk is muziek. Muziek. <kwijden> <kwijden> hey, daar komt ie. Even meegenomen naar Algerije met het nummer Tusha Zidane, als ik het goed uitspreek. Meegenomen door Henk Oosterling van Maurice El Medioni. Zo is dat. Hier hou je van. Nou, dat is mooi. Hier komen allerlei stijlen bij elkaar. En dat en is dit lekker. is dan de volgende. Maar hij, hij, hij heeft allerlei stijlen. Zuid-Amerikaans, uh, Latin American, uh, jazz, uh, klassiek. Noord-Afrikaanse muziek door elkaar gegooid, en dat wordt heel interessant. Wat voor soort muziek is dat? Is dat hybride muziek? Of is dat iets in zichzelf? Wat als zodanig ook ervaren kan worden? Zonder dat je afvraagt van: hey, wat is het nou allemaal? Wat, wat is het nou veelzijdige muziek of veelvuldige muziek? Of is het iets in zichzelf? Wanneer, hoe lang moeten we nog wachten tot we over het punt heen zijn dat we alles als een optelsom van al die oude identiteiten zien? Maar iets wat nieuw is in zichzelf, wat de moeite waard is? Jij ervaart het zo. Ja. Dus dan niet dan toch. <laughs> ik vond het prachtig. Ja, ik ook. Dat eigenlijk mooi. Overigens eh, ging de discussie natuurlijk nog even door over dat bruto nationaal product. Dat we moeten vervangen door een bruto nationaal gelukcijfer. Om eh, de kwaliteit van ons leven aan af te meten. En toen begon Rob Wijnberg natuurlijk meteen te twijfelen. Ja. Nou, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want, want het, het geluk is niet echt het probleem eh, in onze westerse samenlevingen. Wij zijn heel gelukkig. Um, volgens mij nog nooit zo gelukkig geweest. He, 80%, 50%, 90% ja. is zeer tevreden met zijn leven. Uh, en dat is uh, een samenleving breed. En, en, en toch best. is de wereld rot. Ja, nee, dus, dus, dus, dus ik, ben, ik vind bruto nationaal geluk niet per se het alternatieve mm -hmm. bruto nationaal product. Ik denk dat, dat het eerder gezocht kan worden in. Nou, vorm. We hadden het er net al even over. Verschillende vormen van duurzamere samenlevingsvormen, dus ofwel in sociale zin en in economische zin, maar ook in uh, gewoon fysieke zin, uh, productiewijze enzovoort. En dat nationale duurzaamheid. Nou, ja, alleen duurzaamheid heeft dan een beetje zo'n, nou, weet je, als een schevenloer onhand. <lacht> nou ja. Maar, nou ja, misschien uh, ook wel niet. Maar zo meer in die richting dan uh, in levert het ons een gelukkig leven op. Dat vind ik, ja, okay, dat vind ik ja. wel een belangrijke nuance. Ja. je hebt daar gewoon gelijk in, denk hm. ik. Nog even, er, even terugkomen op mijn vraag die ik van Rob stelde, maar niet aan jullie. Um, hebben wij een morele plicht tot optimisme? Hoef je niet, niet te lang bij te, niet te lang blijven? Er is geen keuze. Het, de, de, de hele idee van optimisme en pessimisme is volgens mij ook achterhaald. Er is geen keuze. Als je realistisch bent en je bent dus geïnformeerd, wat ik net zei... Hè, je, je, je, je acteert op een kleine schaal, daar waar je... Uh, ertoe doet, tegelijkertijd ben je geïnformeerd... en snap je de verketening van, de, van je handelen... en hoop je dat, dat een aantal verketingen ertoe leiden... Heb je, dat heb je, je uitgelegd stand? dus? Wat, dan, okay. dan is er geen keuze? Dan, dan gaat het Ik vind Er dan is geen keuze of wel, of wel of niet optimistisch te zijn. Je doet het gewoon. Ja, je bent realistisch. Ja. Ja. Binnen die geïnformeerdheid die jij bent... Weet je wel, de, de, de, de, als je alles weet, en je kunt alles weten... want je hebt gewoon een browser, je kunt alles weten... dan is er geen sprake van wel of niet optimistisch zijn. David? Ik weet niet of optimisme een morele plicht is. Ik slaag er in ieder geval niet altijd in. Ik slinger soms heen en weer tussen uh, voorzichtig optimisme... en uh, gewis uh, pessimisme. Maar ik denk wel dat er een morele plicht is tot mededogen. En dat is mededogen met andere mensen... maar eigenlijk ook misschien met... Met al wat leeft. In de zin van... Uh, mededogen. Ik vind mededogen een, een ongelooflijk onderschatte waarde. Het is mijn derde vraag. Namelijk precies... Uh, kunnen we zonder empathie? Nee. Dat zal mijn meest stellige antwoord van vannacht zijn. Nee. Ja, het lijkt mij essentieel. Het vermogen om je te verplaatsen in andere personen. Andere dieren. Andere levende wezens. Maar ook het vermogen om je eigen... Om je eigen geworpenheid een beetje te overstijgen en te zien van oké, okay, ik ben een deeltje van een bredere geschiedenis. Op toevallig een, een relatief kleine planeet waar hier gedurende een aantal, een aantal miljoenen jaren leven mogelijk is. En ik denk, ik denk dat empathie met dat besef ongelooflijk belangrijk is. Maar dat is een keuze. Mag je, misschien mag je de wetenschap eruit hangen. Over empathie is heel veel geschreven. Ja. Frans de Waal heeft apenboom bestudeerd. Ja. Edward O. Wilson heeft vanuit de sociobiologie ja. de empathie geprobeerd naar binnen te brengen. Pinker is daar veel, veel kritischer ja. over. Zegt van: het is niet empathie. Het is uh, zeg maar het is iets wat daaronder ligt, waardoor een keuze ontstaat. Waardoor empathie een keuze is van iemand. Ja. Dus er is een heel debat over empathie op dit moment aan de gang. Ja. Het interessant is, en dat, dat zegt Van der Waal, en dat vind ik, of dat zegt de Waal, en dat vind ik heel belangrijk, dat hij een keuze maakt om dit onderzoek op deze manier verder te voeren. Ja. Omdat hij vindt, politiek gezien, dat empathie de slag is die wij moeten maken. Ja, willen we, uiteindelijk, en daar komt jouw duurzaamheid binnen, ja, willen we overleven. Mijn vraag is ik, toch niet of het aangeboren is of een keuze? Nee, maar je vindt het, het is van, het is van het is mijn vraag is of, het, of we het zonder kunnen. En, David zegt nee, het, je hebt dat, willen we verder komen met z'n allen? Ja, ja, want het kan een keuze dan, dan is het zijn is het of aan. een antropologisch argument. Ja, ik denk dat we elkaar begrijpen. Ik denk dat het gewoon van belang is ja. om uh, empathischer en altruïstischer te zijn. Tuurlijk. Ik lees op dit ogenblik. Het werk van de Franse boeddhiste Mathieu Ricard, gepromoveerd bioloog bij een Nobelprijswinnaar, heeft op zijn 27e Frankrijk verlaten en is in Tibet gaan wonen. Hij is de Franse vertaler van de Dalai Lama. En. Uh, hier ben ik weer met de Dalai Lama. Die hebben we echt lekker gegeten. Ja. Ja, het was fantastisch. bijzonder lekker. Haarlemmerstraat kan ik iedereen aanbevelen. Maar... Uh, ja, en hij heeft een zeer lijvig boek geschreven. Eigenlijk een wetenschappelijke studie. Het heet Plaidoyer pour l'altruisme, Pleidooi voor het altruïsme. En dat is een ongelooflijke indrukwekkende synthese... van wat er vandaag gekend is over altruïsme... in het wetenschappelijk onderzoek. En tegelijkertijd, in hoeverre het ook politiek... en moreel noodzakelijk is om daar aandacht aan te besteden... Ik vind dat erg waardevol. Ja. Maar dan is natuurlijk de vraag... want het zijn niet de meest empathische tijden... waarin we leven... hoe dat in te zetten. Hoe moet je, jij hebt het leren kennen. Want wat ik me herinner namelijk van het gesprek... dat wij zeven jaar geleden voerden... is dat jij zei van... wanhoop is de weg naar mededogen. Dat dat zei voor, mij, voor mij was dat een, een, een, een relevante route... Uh, en ik, ik denk ook dat dat een, een, een, een zinvolle route is. Maar ik ga niet tegen iemand die de die islam aanhangt zeggen: van ja, je moet eerst van dat geloven, vervolgens moet je van het absurde doordrongen zijn, moet je de diepe wanhoop ervaren en dan kom je er. Uh, dat is, het lijkt me een soort kolonisatie van, van ja. de spiritualiteit van iemand anders, dat is niet, niet noodzakelijk. Uh, maar voor mezelf was die, uh, die weg wel de, de belangrijkste en ook de, de snelste, denk ik. Alles kwijt zijn. En dan de ander vinden? Ja, denk het. Er is een, een Tibetaanse uh, denker, monnik. Ik weet niet of ik hem goed uitspreek. Ik ben altijd zo uh, slordig met dit soort dingen. Maar Chukyam Trumpa Rinpoche. Ja. Die, uh, ja, het kwam uiteindelijk... er wel heel natuurlijk uit. <laughs> maar ik ben laat gecorrigeerd door iemand van de boeddhistische onderzoek. <laughs> okay. Maar in ieder geval uh, zeg maar. Uh, die dus. Uh, Shambhala is een, uh, zeg maar de, de, de weg van de krijgen. Is een, een, een, die filosofie ontwikkelt. op basis van zeg maar, meditatiepraktijk. maar ook vanuit een wereldse zeg maar, uh, manier om daarmee om te gaan. Waarin die laat zien dat zeg maar uiteindelijk dat mededogen inderdaad. dat is de laatste positie die je in moet nemen. Maar die. Die kan alleen meegenomen worden als je bereid bent om de angst die in jezelf zit. En bij heel veel mensen zit angst, ontzettend veel angst en woede zitten mensen. Dus als je die erkent en op die manier zeg maar dat naar boven laat komen. op dat moment heb je de voorwaarden geschapen om dat mededogen ruimte te geven. Ja. Dus hoe kunnen wij in onze samenleving, je begon met Heidegger een hele tijd geleden. En Heidegger was een van de eerste die dat uh, zoomtoder zijn en die angst, zeg maar als een soort basisgegeven van onze samenleving heeft ja. geanalyseerd. En dat geldt ook voor Camus en ook voor Sartre in het existentialisme. Dus één nat zou ik maar zeggen. De vraag is of wij daaraan voorbij gekomen zijn. Ik denk het wel persoonlijk. Ja. Maar het is precies dat wat wij in het Westen dus niet kunnen doen. En wat wij, wij niet toe in staat zijn, omdat wij een, een samenleving hebben een, een gecreëerd waarin de Angst, of laten we het anders formuleren op een economisch niveau, de schaarste, ja? of het gemankeerd zijn en altijd tekortschieten, dat we dat als een soort zeg maar de crux van het individualisme hebben gemaakt, die je moet overwinnen om beter te worden dan onszelf. Nou, zolang wij nog op zo'n rare, overtreffende trap over onszelf voortdurend moeten blijven denken, dat we onszelf moeten overtuigen dat we nooit genoeg zijn, een soort Calvinisme, wat we dan zeg maar extra proberen nee, hebben nee, naar de nee, economie. Okay. K komen wij daar niet bovenuit? Ja. En die angst wordt gevoed door dat idee van... je zult op een gegeven moment boven jezelf uit moeten stijgen... omdat je per definitie tekort schiet. En dat is een seculiere vorm van de erfzonde. Mm. Nou, wij komen daar gewoon niet bovenuit. Nou, dit hoef je niet eens bij de nee. Volgens mij Chomsky zegt het ook al jaren. De samenleving is zo georganiseerd... en zo gericht op het individu. En de, laten we zeggen... Het pathologische maximaliseren van je ja. eigen ja, gewin ja. dat, dat het laatste, dat eerst wat sneuvelt, is empathie voor een ja, ander, zeg Maar ja. en um, dat ja, maar, is dat maar, zie hoe, je wel. Hoe gaan we dat dan doen nou, Met, met z'n allen de komende jaren? Nou, het, volgens mij, je kan je moet ook weer twee niveaus, volgens mij, of twee schalen. We hebben het over schalen. Um, een um, Richard Rorty, uh, filosoof die, die zei van eigenlijk: De belangrijkste doel van geslaagde politiek is het ge, um, gevoeligheid vergroten voor andermans lijden. Mm -hmm. in, zo, in de breedste zin des woords. Ja. En, en daar slaagt de politiek nu totaal niet in. Ik bedoel, het omgekeerde. Hè? Uh, een mooi voorbeeldje. schreef Je hoort dat we even... Ja, het zit er bijna een, een uur. Een nieuws. Een, een nieuws. Nieuws, er, nieuws komt een ja. nieuws aan. Ja. Ja. Dus maak je zin af, want dan gaan we het... Tweede uur. Nou, het dan gewoon... maak ik me zin af door te zeggen: um, uh, we moeten uh, kan empathie vergroten op individueel niveau. Dat is veel makkelijker. En op politiek niveau, dat is veel moeilijker. Maar volgens mij is beide wel te doen. Vreedheid en ironie, daar moeten we het over hebben. Ook nog eens. Ja. <laughs> dat doen we allemaal na de klok van één uur. Dan zijn we terug met deze fieste uitzending van Casaluna. Tot zo. Ik ben ook weer eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. NCRV